Geweest. Een hele goede avond, het Q-Music-nieuws van Nu.nl. Krijg je wat, Alena Altena. Goedenavond. Na de zware explosie in Utrecht... is de schade aan winkels en restaurants nog lastig in te schatten. Dat zegt een belangenclub voor ondernemers in de stad. Veel gebieden zijn afgesloten en soms is het nog onduidelijk... of een pand op instorten staat. Eén ding is zeker, op sommige plekken is de schade enorm groot. We hebben weinig vertrouwen in het minderheidskabinet dat in de maak is. Dat blijkt uit onderzoek van RTL. Vorige week maakte D66, CDA en VVD bekend dat ze voor een minderheidskabinet willen gaan. Maar slechts een derde van de kiezers denkt dat dit stabiel is. En een nog lager aantal, 20%, denkt dat het de volle termijn van vier jaar zal uitzitten. De scholen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev gaan tot februari dicht... en dat komt allemaal door Russische aanvallen op de energievoorzieningen in het land. Kiev zou nog maar de helft van de stroom hebben die de stad nodig heeft... en dus doen veel verwarming het niet. En de temperaturen liggen daar nu rond de min 15. En er zijn in ons land nu 25 minder winkels dan in 2010... maar winkelketens met lage prijzen breiden juist uit. Volgens RTL Nieuws komt dat omdat we ons niet meer schamen... om naar de Zeeman, Action of Vibra te gaan... En naast de lage prijs hebben discounters ook een groot assortiment... waardoor je altijd wel wat vindt. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar een graad of 4. Morgen start gereis, maar later krijgen we zon. Het wordt dan 9 graden. Alleen mag ik nog één ding vragen over de kabine het kabinet? Vertel, wat is de laatste keer dat we een volle termijn hebben uitweten te zitten met een kabinet? Ik kan me dat gewoon niet herinneren. Dat is heel lang geleden. Dat is het uh, kabinet Rutte 2. Dus uh, VVD samen met de PvdA. Dat is jaren geleden. Dat is zeker... Nou, ik denk wel 15 jaar geleden. Toen was ik denk 6. Dat is echt bizar, hè? Dat is zo om te bedenken. Ik ben 22 aan, dat is lijp. Allee, dankjewel. Alsjeblieft. Q-verkeer van Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld. Wel nog een paar flitsers. Eentje op de A2. Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpauw 103.5. En de tweede staat op de A10 van de Nieuwe Meer bij Coentunnel. Hectometerpouw 28.9. Slobben. Vanavond begon een gloednieuws seizoen van The Voice of Holland. Hoe klonk de allereerste blind audition van die aflevering? Hoor je naar Lady Gaga? Music. Music.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 Special. If not now, then when make your music. Nou, maak je klaar voor een van de allerbeste tv-tunes ooit gemaakt... Nostalgisch geluid. Vanavond is na vier jaar eindelijk de Voice of Holland weer terug op de buis. Coaches zijn dit seizoen Suzanne Vreek, Ilse De Lange, Dienand Woesthof en Willy Wartaal van de Jeugd van Tegenwoordig. Mocht je het nou nog kijken of het nog gaan terugkijken, dan kan het ook nog zijn dat je mij spot. Ik zat namelijk samen met mijn lieve vriend en collega Stefan Bouwman... in het publiek bij de opnames, onder andere bij de opening. Dus als je Dinant Woesthof uh, als het avond is ziet zingen van Suzanne Freek... dan houdt het publiek achter hem allemaal lampjes in de lucht. Nou, rechts bovenin, je zal me waarschijnlijk niet zien... want het zal wel helemaal donker zijn. Maar weet, achter één van die lampjes sta ik. Kane, achter de zanger van Kane. Maar goed, ik uh, ben dus vooral gefascineerd door Sadde van Assou... Dat is namelijk de allereerste kandidaat van het nieuwe seizoen. En wat een druk moet er hebben gestaan op Sanne. Dat je als de allereerste blind audition moet optreden, waar natuurlijk iedereen naar gaat kijken. Dit is dan hoe dat klonk: Ik het maar. Ja, ja. het feu, is Mooi trouwens dat je nu ook de ervaring beleeft zoals een coach in een stoel. Omdat je geen beeld hebt bij wie er nu zingt. Dus het is letterlijk nu eigenlijk de Voice. Vier stoelen gedraaid uiteindelijk. Nou, over draai gesproken. Zometeen draai ik uh, nieuwe muziek van Antoon. Tot het eind van mei komt eraan. Na Enrique Iglesias en Shana bang bang. Dit is bij Lando. Cool, music. Bless rain, no stress. This one is straight for the girl. And Enrique Iglesias. Alongside. in de zona. Shout fall all of me, they We hoping that the night don't stop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 Ik je niet, los, je niet, los, je niet los, ik laat niet maak je niet druk. Met mij gaat het goed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 van Antoon. Tot het eind van mei. Ja, tipje voor het weekend. Zijn nieuwe album is vandaag uitgekomen. Die het ook tot het eind van mei. Ik vind het zijn beste werk tot nu toe. Er zitten echte bangers tussen waar je heerlijk op kan dansen. Ook met Milo raad het lukken. Echt heerlijke nummers. Knalprobleem vind ik fantastisch. Maar ook hele persoonlijke liedjes zoals deze tot het eind van mei. Maar ook uh, hou van jullie samen met Sef. Echt goed. Aanbelde voor knok, knok tegen de klok binnen een paar minuten. Na Olivia Dean, dit is men I need. Like a lost time. van krijgen. Olivia Dean, Man I Need bij Q-Music. Vrijdagavond, bijna half elf. Traditiegetrouw spelen we dan Knok tegen de Klok. Ik heb er even over nagedacht en ik heb besloten... we doen het vanavond gewoon weer. Dus... <laughs> Mensen in de studio beginnen hier te applaudisseren. <laughs> dus, uh, ja, wil je meespelen met Knok tegen de Klok... stuur dan even Klok met een berichtje via de Q-Music-app. Wie weet dat je dan wel met een lekker zakzeentje uh, het weekend ingaat. Moet zeggen, we hebben afgelopen week met dat verboden woord elke keer 500 euro weggegeven. Ik durf niet te zeggen of de klok ook zo ver gaat vanavond. Maar wie weet, je weet het nooit. Het kan tot de 100, tot de 200, tot de 500, misschien wel tot de 1000. Het is in jou de taak om op tijd stop te zeggen. Dus stuur nu klok met een berichtje via de Q Music App. En wie weet spreek ik je zo. En anders kan je ook nog even blijven voor Stee. Maal Smit hoor je binnen een paar minuten.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 Zoveel money! En als je nu naar de winkel of eurojackpot.nl gaat, koop je zes loten voor de prijs van vijf! Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18. Plus. Het is Quantum Actie Weekend! Tot en met zondag 20% korting op alles! Kom ook al korting shoppen! Hoe leuk is dat? Quantum. Geen slobber. Knok tegen de klok. Spelen we naar Smit. Smith. is stay if you wanna dance. You sound better with you.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 Take a chance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 to blame when the going's tough I'd up and run I know we're moving faster than a bullet train if I lose control you're my ticket home Demi, hey, goedenavond. Hey, Hé, goede Ke. Kees. Demi, je krijgt nu al applaus. Ja. Dank je, dank je. Want van uh, alle honderden aanmeldingen voor Knok tegen de Klok... heb jij je door de lijnen weten te brengen... en mag jij vanavond meespelen met Knok tegen de Klok. Ja, super, ik ben benieuwd. Voordat we het gaan spelen, Demi, ben ik uh, ook even benieuwd. Ik dacht, uh, leuk om elkaar even een beetje te leren kennen. Heb jij wellicht uh, een paar leuke feitjes over jezelf? Wat, wat, wat, la, laat mij Demi kennen. Wat is Demi, wie is Demi? Een uh, paar leuke feitjes over mezelf. Ik ben echt een crazy cat lady. Ik heb uh, twee katten, Cooper en Neus. <laughs> Leuk, ja. Uh, uh, ik heb uh, een hele tijd vrijwilligerswerk gedaan bij de dierenambulance hier in de regio. Oh, wat mooi. En uh, ja, wat nog meer? Ik heb echt een multi-pleasure serieskijker, voornamelijk Stranger Things. Oh, nou kijk, Damien, nu kunnen we elkaar de hand schudden. Ja, dat is fijn. Ik moet zeggen, ik ben geen crazy cat person. Ik ben meer een hondenpersoon dan een kattenpersoon. En ik ben ook geen vrijwilliger bij de dierenambulance. Vind ik overigens wel heel vet dat je dat uh, hebt, hebt gedaan dan, hè? Dus je ja. doet het niet meer? Nee, nee, niet meer. nee, nee. Doe nu niet meer. Waarom ja, doe je het nu niet meer? het was uh, gewoon in combinatie met mijn andere werk. Daar kon ik toen meer uren krijgen. Dat was gewoon uh, niet te combineren. Ja, lijkt me ook best heftig, hoor, bij de dierenambulance. Dat je allemaal van die verwaarloosde dieren en dergelijke tegenkomt. Ja, het is ook dankbaar werk, maar ja, je maakt ook wel heftige dingen mee, dat klopt. Ja. Ja. En Stranger Things is je comfortserie. Ja, hij ja, is helaas nu afgelopen, maar ja. ja. Zonder te spoilen, wat vond je van het einde? Ja, niet leuk. Ik vond het echt tegenvallen persoonlijk. En vond je het door het verhaal tegenvallen, door het acteerwerk, wat, wat, wat, waar zat het min? Ik had uh, wat meer actie verwacht, uh, eerlijk gezegd. Uh, het gevecht, het ja. gevecht was heel snel klaar, hè? Ja, het duurde veel te kort. Nou, Demi, wij kunnen elkaar nu al enorm de hand schudden. Heb ik nog één laatste vraag voor je. Stel, jij wint zometeen een mooi zakcentje in knok tegen de klok. Waar zou het geld dan voor worden besteed? Nou, ik ben op het moment bezig in de slaapkamer. Een nieuw behang. Uh, alles moet eigenlijk gebeuren. Er moet nog een keer een ander bed komen. Dus Het is heel erg welkom. Nou, staat genoteerd. Ik gun je nu al het beste, Demi. Warm je mentaal nog even op. Geef ik je nog even drie minuutjes. Gaan we ondertussen ja. nog even Akda de Munnik luisteren, ja? Helemaal ja, goed. Zo meteen dus uh, knok tegen de klok. Eerst de heerlijke klanken van het regent zonnestralen bij je Music. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon Zit een man die er tot gisteren nooit won.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 Het regent zonnestralen bij Kim Music. Knok. Knok. Tegen de klok. Haar comfortserie is Stranger Things. Ze heeft een tijdje als vrijwilliger bij de dierambulance gewerkt. En ze is een ontzettende crazy cat lady. Demi, goeie avond. Goeie avond. Welkom in Knok tegen de klok. En ja. Wat maakt jou een crazy cat lady eigenlijk? Ik, ik doe echt alles voor mijn katten. Het zijn mijn kindjes, zeg ik altijd. Ja, um, ja ik heb mijn nee, balkon helemaal laten afsluiten, zodat ze veilig op het balkon kunnen en niet uh, bij de buren op het dak kunnen komen. Nou, dat lijkt me ook niet crazy in dat opzicht toch? Dat is gewoon veilig. Ik nee. ja, heb echt een enorme al in de woonkamer staan, uh, echt van 2 meter hoog en 85 kilo zwaar. Dus, Zo! Ja. En hoe duur ja. was die? 600 euro ongeveer. 600 euro?! Ja, ja, ja. Dat is niet iets wat ik normaal heel gauw zou doen, maar... Niet Waarom heb je een komen. krabbal van 600 euro? Ik had een goedkopere, maar elke keer als ze daar opsprongen, dan viel die om. Of hij was niet stabiel genoeg. En ik moest gewoon echt een zware, goede, grote krabbal hebben. En toen kwam ik via internet uh, bij deze terecht. Nou... Oké, okay. ja wow 600 euro, ja uh, Demi Ik weet niet of je het weet terug te verdienen met uh, knok tegen de klok nu Maar je hebt ook al gezegd Dat zou dus eerder gaan naar het klus in de slaapkamer in dat Wat dat betreft klopt. toch, als je wat uh, verdient Ja, klopt. Demi, zullen we er maar aan gaan geloven Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Je hoort zo'n reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het einde van de reeks gaat de klok af. Maar de truc is om voor die tijd stop te roepen. Roep dat zo duidelijk mogelijk. Want als je dat doet, dan ben je in het bedrag dat het laatst uitgesproken is. Maar gaat de klok af voordat jij stop hebt gezegd... dan blijf je met lege handen thuis. Demi, daar ga je. 43 euro. 70 euro. 121, 121 euro 142 euro Stop, stop! Oh! Ja. <toging> nou, 142 euro, dat is een mooi bedrag. Ja, ik vond hem wel erg lang duren. Ik denk, ik stop me <togtog> Ja, Het is geen krappe hand, dat moet ik wel zeggen. Nee, maar alles is welkom, toch? Ik ben er hartstikke blij mee. En zo is dat, Demi. Nu is het gevaarlijker dat we toch altijd even moeten luisteren... hoe ver de klok nog was gegaan. Ben je ja. er klaar voor? Ik ben er klaar voor. 149 euro. Ja. Nou, oh, Demi. Nou. Hey. Hartstikke netjes gedaan, hoor. Oh, fijn. Ja, daar had ik er blij mee. Super. 142 euro komt jouw kant op. 149 euro had het kunnen zijn. Nou, die 7 euro kan je best missen, toch? Die kan ik missen, ja. Waanzinnig. Gaan we jouw kant op sturen. Hé, hey, Demi, uh, je hebt dus bij de dierambulance gezeten, hè? Ja. Het is wel leuk. Lijkt net alsof we de alarmschijf voor jou hebben uitgekozen. Want de alarmschijf deze week is van Shakira, heet Zoo. Oh, kijk, toepasselijk. Heb je hem al gehoord? Ik, uh, ik heb hem volgens mij al voorbij horen komen, vandaag eerder, ja. Vind je hem leuk? Ik uh, vind hem wel catchy, ja. ja, dan draai ik hem nog een keer.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 A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. Uh. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo, ooh, ooh. A zoo, ooh, ooh. We live in a heated time. No chance to cool down. Continuously confined, find. What do we do now? A-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 Eternity, Back Your Music, daarvoor Offenbach, Overdrive. Zullen ik wil het zeggen zo meteen, maar ik kan beter zeggen zo direct. My <laughs> direct Back Your Music, My Blood. Ja, en ik moet het nog even met je hebben over afgelopen week. Het verboden woord. Hoe vaak is het dan niet gezegd deze week? En vooral, hoe dom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 Per jaar. Het zit in ons bloed om te geven om elkaar. Zo so doneer ik, oh ja.